Er moet meer onderzoek komen naar langdurige COVID-klachten. Dat vindt de Gezondheidsraad. Dat is een club die het kabinet adviseert. Nu is er heel weinig bekend over mensen... die lang klachten houden na een coronabesmetting. En het gaat ook over allerlei verschillende problemen. Nou ja, ik heb nog steeds mijn reuk en smaak niet terug. Van extreme vermoeidheid uh, steeds. Uh, wisselvallige menstruatie, hoofdpijn. Ja, eigenlijk alles, alle coronaklachten heb ik dan nog. Alleen ben ik dan niet meer besmettelijk. Volgens de Gezondheidsraad... Is ...is het ook onduidelijk hoeveel mensen met dit soort klachten te maken krijgen. Ze willen dat er uitgebreid onderzoek komt naar de oorzaken. Drie mannen uit Lelystad moeten 2,5 jaar de selling voor het stelen van Pokémonkaarten. Ze spraken af met iemand die die dingen verkocht, duwden hem in zijn eigen huis in de gangkast... ...en gingen er vandoor met een stapel Pokémonkaarten ter waarde van 50.000 euro. Twee mannen zijn veroordeeld omdat ze de beroving uitvoerden. De derde wordt gezien als de opdrachtgever. Een Nederlands gezin is dit weekend opgepakt in een afgesloten Belgische grot. De plek was omgetoverd tot een soort café, waar onder andere een bar in stond. De grot is verboden voor bezoekers, omdat die op instorten staat. In praktisch heel Nederland is er huizennood, maar Zeeland loopt leeg. En daarom krijgen Zeeuwse jongeren hulp bij het vinden van een huis, als ze na hun studie terug willen. Want volgens de Zeeuwse Woonbond kan de provincie wel wat jonge inwoners gebruiken. Er is behoefte in de streek dat jonge mensen zich hier vestigen. Wellicht een gezin gaan stichten, kinderen naar de kinderopvang, naar het onderwijs gaan. Zo'n huis in Zeeland is niet zomaar voor iedereen, zegt dit stel, die wel binnen een maand een huurhuis had. Onder andere moet je sinds kort de opleiding gehaald hebben, een hbo-opleiding. Je mag niet te veel verdienen. Je moet uit zuid vlaanderen komen. Je wat... moet inderdaad ja. geboren echt toch? Er zijn elk jaar twintig huizen beschikbaar voor dit soort stellen in Zeeland. Ook voor dokters en leraren trouwens. Het weer wisselen bewolkt hier en naar een bui. Morgen begint droog met wat zon. Later wat meer regen dan een graad of negen. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat file tussen de aansluiting met de A10 en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto... Vult online het verkoopformulier in. En krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl. Autoverkopen. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 so lucky I'm the girl with golden hair I wanna see Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Een bronsendag voor Kimberly Bos. Hoe mooi is dat, zeg. Geweldig, goed nieuws uh, vanaf de skeletonbaan met de uh, brons voor uh, Kimberly. Zo is het, het derde uur alweer. Wat gaan we daarin nou allemaal doen, uh, Albert Jan? Ja, de vaste luisteraars en kijkers weten het, uh, natuurlijk ook al. Uh, over de tweetal uh, uh, platen hebben we weer een pit report. We hebben een uitgebreide pit report vandaag. Want ja, zo langzamerhand maken ze zich allemaal op voor de, voor de oefenrondes in Barcelona. Met natuurlijk de nieuwe, nieuwe uh, auto's. Heb je al die auto's plaatjes gekeken? Ja, ik vind ze heel mooi eigenlijk. ze, ze zien ja, er heel... Weer uh, net als vroeger eigenlijk, hè? die hele grote banden. Ja, die grote banden en uh, nou ja, min, minder techniek om het zo maar eens te zeggen. En de hoop is natuurlijk dat, uh, dat er meer... Uh, Inhaalmanoeuvres uh, komen met uh, toch meer gelijkende auto's qua vermogen en dergelijke. En uh, ja, meer, dat het attractiever wordt voor de kijkers. Ja, hoeveel kijkers dat worden, dat wordt nog even afwachten. Want uh, het gaat, we krijgen wel een aantal gratis uh, uh, Formule 1 uitzendingen. Er zijn ja. vier. Vier stuks. En anders moet je weer lid worden van Viaplay. Dan heb je ze allemaal. Maar daar moet je weer een tientje voor neerleggen. Maar goed, in ieder geval over een tweetal praten. Tijd voor Pit Report. Half vijf het dier van de week. We hadden hem vorige week ook, maar toen zat hij nog met uh, uh, drie collega's in het uh, dierenthuis. En hij zit er nu uh, weer, in, hij is nog steeds in zijn eentje. Dus het wordt tijd uh, in, dat we minder herhaling doen. Joling? Want, uh, ja, nou, Joling niet, maar wel Geer. Want Daar kan ik ook niks aan doen. Hij heet Geer en hij blijft Geer heten. Maar uh, we gaan kijken of Geer ook een thuis kan vinden. Dat tijdens het dier van de week om half vijf. Ja, en dan de apotheose natuurlijk. Om kwart voor vijf is het tijd voor het gedicht van de dag. Ja, het is het gedicht van het jaar, kan ik eigenlijk wel zeggen. Van de eeuw? Van, van de, nee, van het jaar. Want okay. ja, er wordt er morgen een Rob. Ja. Weet jij wie dat is, Rob? Nee, geen idee, nee, Albert. Dan vertel het mij. Het wie wordt een jarig? Na het gedicht, na het gedicht weet je, weten we het allemaal. En van okay. het gedicht ook. Op, want ene Rob verjaart uh, uh, morgen. Dus uh, het gedicht van de dag, dag staat in het teken van onze Rob. Uh, dus uh, ik zou zeggen, liefhebbers van het gedicht van de dag... kwart voor vijf is het zover. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En we hebben hele leuke muziek in het derde uur. Juist. Waaronder de nieuwe single van... Yves Berendsen, Oh jee, heeft hij ook weer een nieuwe... plaat, een plaat ja, een plaat met een verhaal. Dus uh, daarover straks meer... Blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag... en de single van onze eigen Yves. My pool won't, pool won't just shake smooth like a newborn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 Een paar maanden geleden, deze van Bruno Mars en Anderson Paak. Je hoorde Liefde Door Open. Straks zei uh, Yves Beernissen met zijn uh, nieuwe plaat. En ik uh, zeg heel eerlijk, ik vind het een hele lekkere single. Die hoor je straks, maar eerst krijg je nog de Pit Report. En onder meer ook uh, deze oude discoplaat van uh, Fruitcake. Hier is My Feet Won't Move. 1981 was deze single een hit voor de Nederlandse band Fruitcake. Je hoorde My Fiend Won't Move. Vind je het niet een beetje op de muziek van Spargo lijken, Albert-Jan? Klopt. Ja, ja hè? Ja. Weet je wat nou het leuke is? De zanger van deze band Fruitcake, zijn broer, die zat in de band Spargo. Ja, dan, dan, de appel valt niet ver van de boom. Nee, precies. En het was ook een beetje de sfeer van die tijd, hoor. CFM, Race Radio, Bit Report, Pit Report. Gewoon lekkere muziek en we hebben nu gewoon het nieuws uit de pitstraat, want er is alweer het een en ander te melden. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vindt de kritiek op de Formule 1 wedstrijdleider Michael Masi onterecht. De Duitse coureur van Aston Martin hoopt dat de Australiër aanblijft. De kritiek op Mazie heeft een hoogtepunt of dieptepunt bereikt na de laatste race van vorig jaar. Max Verstappen haalde Lewis Hamilton in de laatste ronde in en verzekerde zich van de wereldtitel nadat de safety car naar binnen was gehaald door Mazie. Tot woede van met name Mercedes, het team van Hamilton. Het is niet de makkelijkste functie, maar ik denk dat Michael uh, het geweldig heeft gedaan sinds hij begon 2019. Na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting stelt Vettel rondom de presentatie van een nieuwe auto van Aston Martin. Ik hoop dat hij blijft. Het gaat nu veel over de controversiële laatste race. Maar dat zou niet uh, zo moeten zijn. Als je kijkt naar het grotere plaatje heeft hij het heel goed gedaan. Meer in zijn algemeenheid hoopt Vettel dat de regels in de nabije toekomst voor iedereen duidelijk zullen zijn... want het gaat voor mij om de sport en niet om de show. Het belangrijkste is dat er duidelijkheid is en dat iedereen weet waar die aan toe is. Maandag 14 februari presenteert de Autosportfederatie de FIA aan de teams... de resultaten van een onderzoek naar aanleiding van de seizoensontknoping. Naar verwachting krijgt de wedstrijdleider, die naast de race-directeur ook onder meer veiligheidsafgevaardigde is... ...minder taken, zodat hij zich volledig kan focussen op het verloop van de wedstrijd. Ook zullen teambazen niet meer in staat zijn om hem tijdens de Grand Prix dingen in te fluisteren. Of Masi aan kan blijven is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat er zeker geen sprake is van een grote meerderheid... ...die vindt dat de Australiër niet kan aanblijven. Ook als het aan Vettel ligt, blijft Masi dus wedstrijdleider. Red Bull Racing heeft een zeer lucratieve sponsordeal gesloten... met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle. Het Formule 1-team van wereldkampioen Max Verstappen strijkt daarmee 100 miljoen dollar. U hoort het goed, 100 miljoen dollar op per jaar. Het gaat om een deal voor 5 jaar, wat dus neerkomt op 500 miljoen dollar. Omgerekend is dat ruim 437 miljoen euro. Kan u het nog volgen? De rentstal van Verstappen heet uh, de komende jaren voluit Oracle Red Bull Racing. De naam van de nieuwe titelsponsor, waarvan het Nederlands kantoor in Utrecht staat... komt ook groot op de achtervleugel te staan van een nieuwe auto, de naam de RB18. Vorig jaar stond daar nog Honda, maar het Japanse bedrijf verdwijnt... dus zoals eerder gemeld uit de officiële teamnaam. Wel blijft het de komende jaren de motoren leveren van Red Bull. Vorig jaar sloegen Red Bull en Oracle de handen in één... maar dat partnership is nu geïntensiveerd. Red Bull zegt de technologie van het softwarebedrijf onder meer te gebruiken... voor de race-strategie, de ontwikkeling van de motor en andere projecten. Oracle wordt ook titelsponsor van het e-sportteam e e van de Rennstal. Lando Norris blijft de komende jaren coureur van het Formule 1 team van McLaren de Brit... 22 jaar jong... Verlengt zijn contract tot en met 2025 en is dus nog zeker vier seizoenen verbonden aan de Rensdal. Vorig jaar werd in de aanloop naar de Grand Prix van Monaco al bekend... dat McLaren gebruik zou maken van een optie in het contract van Norris om zijn verbintenis te verlengen. Nu is bevestigd dat het gaat om een nieuwe vierjarige deal tot en met 2025. Bij de topteams liggen de belangrijkste coureurs daardoor minimaal twee seizoenen vast... Doorlopende contracten van Max Verstappen en Lewis Hamilton nog door tot en met 2023. Charles Leclerc heeft bij Ferrari nog een verbindenis tot en met 2024. En Norris is nu de coureur met de langste doorlopende contract in de Formule 1. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo is de komende twee seizoenen nog verbonden aan McLaren. Norris is sinds 2017 in dienst van McLaren en vervulde de rol van test- en reservecoureur in 2017 en 2018. Dat laatste jaar eindigde hij ook als tweede in de Formule 2. Sinds 2019 is Norris voor McLaren actief in de Koningsplassen. Afgelopen seizoen werd hij zesde in de eindrandschikking. Na in totaal 60 races. Staten tellen inmiddels op vijf podiumplekken. Vorig jaar was Norris in Rusland dicht bij zijn eerste overwinning... totdat de plotselinge regenval roet in het eten gooide. De dag ervoor legde hij voor de eerste keer beslag op een pole position. De 20 Formule 1 coureurs komen komend seizoen... voor aanvang van een race niet meer samen bij één op de grid... om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme. Sinds de start van het seizoen 2020... kwamen de coureurs voor het volkslied samen vooraan op de grid. Er werd dan een filmpje van de zogeheten We Race Is One initiatief vertoond. En dat blijft de komende jaren ook nog zo. De coureurs droegen ook een speciaal t-shirt... En een aantal van hen ging voor elke Grand Prix op één knie zitten. Inmiddels een bekend gebaar in de strijd tegen racisme en de roep om gelijkheid. Ik denk dat het een belangrijk gebaar is geweest... want nu is het tijd om verder te gaan en acties te ondernemen. Het gaat nu om dalen in plaats van woorden. Al dus Formule 1 CEO Stefano Domenicali tegenover Sky Sport. Coureurs zijn logischwijs nog wel vrij om te, om te knielen op de grid. De Formule 1 is vorig jaar een programma gestart waarin ondervertegenwoordigde groepen in de samenleving een studiebeurs kunnen krijgen als engineer. Dat programma is nu verlengd tot de mensen 2025. Elk jaar krijgen 10 studenten een beurs. De Formule 1 wil zo meer diversiteit binnen de sport creëren. En tot slot de Grand Prix van Bahrein blijft nog jaren op de Formule 1 kalender staan. Met een contractverlenging tot en met 2036 is het momenteel de race met de langst doorlopende verbintenis. De wedstrijd op Bahrain Bahrein International Circuit wordt sinds 2004 verreden. Aan het einde van het seizoen 2020 waren er zelfs twee Grand Prix's in de Oude vanwege de coronapandemie. Bahrein en het Midden-Oosten in het bijzonder is voor de Formule 1 ook een financieel opzicht aantrekkelijk. Na verluid organisatoren in Bahrein, maar ook in Abu Dhabi, Saudi-Arabië en Qatar... vanaf volgend jaar ook vast op de kalender jaarlijks een fee van minimaal 40 miljoen dollar. Komend seizoen staat Bahrein het, het tweede deel van de testdagen op het programma van 10 tot en met 12 maart. Op 20 maart volgt dan op hetzelfde circuit de eerste race van het jaar. Zetten we vast in je agenda: 20 maart barst het Formule 1 geweld weer los. Je hoort het, er is weer voldoende te melden vanuit de pitstraat. Dankjewel, Allard Kalff, voor het laatste nieuws. Echt piratentijd. Hè? Er waren alle stations nog illegaal. Nou ja, bijna alle. En met name in Amsterdam had je er heel veel zitten. Waaronder Decibel Radio. Decibel Radio die had bekende DJ's als Jeroen van Inkel... Adam Curry en Rob Verzomeren bijvoorbeeld... Die draaiden allemaal bij uh, Decibel Radio 96.2 FM. En uh, die draaiden op uh, FM dus. Uh, deze platen van uh, Natasha King en EM uh, FM. Nou, lekker om hem uh, weer eens te draaien voor je bij Samfoet op zaterdag. Zal meteen het dier van de week. Ger uh, Geer, maar eerst deze van Bow Wow. wow. van Bouw, wow, wow, wow. de Man Mountain. Straks geen gouden ouwe, maar de nieuwe singer van Yves Benesse... die krijg je naar onder meer het dier van de week. Mijn naam is Geer, een kruising Mechelse herder. Ik ben dan wel 12 jaar oud, maar zeker uh, uh, uh, levendig. Omdat er niet genoeg voor mij werd gezorgd... ben ik op zoek naar een uh, nieuwe fijne plek. Tegen mensen ben ik vriendelijk en enthousiast. Ik ben gek op knuffelen uh, uh, en dat lijkt, vind ik heerlijk... Mijn verzorgers verwachten dat ik prima met kinderen kan samenwonen... die stevig in hun schoenen staan, want ik ben een beetje lomp. De laatste jaren werd er niet goed voor mij gezorgd en woon ik in een kennel. Een huissituatie is dus al een tijdje geleden voor mij... en hier moeten we dus weer even mee oefenen. In de kennel ben ik nu wel netjes en zindelijk. Echter zal het alleen thuis zijn wel wat aandacht nodig hebben. Ik zoek dus iemand die dit rustig kan opbouwen... of waar ik weinig alleen hoef te zijn. Ik kwam dus ook uh, al een lange tijd niet in contact met voor mij onbekende honden. Hier in het asiel reageer ik vriendelijk. Ik heb wel alleen kennis gemaakt met, uh, uh, aan de riem en wil dat wel spelen met een aantal dames. Of ik ooit los kan lopen durf mijn verzorgers niet te zeggen. Ik vind namelijk niet alle reuën even leuk. Ik ben dan wel geen echte heer meer, maar ik sta wel mijn mannetje als dat moet. Ouderdom komt helaas vaak met wat gebreken. Ik, ben er gelukkig, uh, ik heb er gelukkig niet veel, maar toch is het belangrijk om te weten. Ik heb namelijk wat slijtage aan mijn gewrichten en ook geen spieren door de slechte verzorging. Daarom krijg ik hier pijnstillers en uh, zijn, ze, zijn wij bezig om spieren te kweken. Houd er dus rekening mee dat dit misschien nog de rest van mijn leven nodig heb. Heeft. heeft u interesse in, uh, in mij, dan hoor ik u graag van u. En waar verblijft onze geer? Onze geer verblijft in het dierenthuis Kermeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemaland.nl Want ook onze Geer verdient een thuis. Dus Zo is meneer Ten Hobert-Jan het niet over zichzelf... maar als uh, dier van de week uh, Geer uh, uiteraard... Nou, ga voor Geer of de andere leuke dieren... het Kennen met Dierenthuis, Keesomstraat nummer 5. Hebben wij zo dadelijk Albert-Jan... de nieuwe single van Yves Beerencent. Het is een hele mooie plaats. Hij heet uh, Voor Goed Voorbij. Dat is dan weer even wat minder natuurlijk. Maar uh, ja, de single is, uh, is origineel geschreven... en gemaakt voor André Hazes uh, senior. Oh. Twintig jaar geleden. Naar nou, de schrijfster van, uh, van deze plaat... Die vond het tijd dat hij uh, toch uitgebracht ging worden. En zij heeft gekozen voor Yves Berensen om de plaat uh, uit te brengen. Je krijgt hem te horen na de single van uh, Adele en uh, Easy On Me. Adel en Easy On Me. Dit is En hier is de nieuwe single van Yves Berense, Voor Goed Voorbij. Ach, het is voorbij. Voor Goed Voorbij. Jij ging zomaar weg. Weg van mij. Misschien om wat ik deed. Of wat ik zei. En ik, ik ja. Wel ze En als je dit soort muziek draait, he, albert Jan, dan komt hij vanzelf binnenvliegen natuurlijk. He. Dan hebben we hebben het over uh, Fred. Hij is er uh, straks weer met uh, Entertainment for You. Ja, en dan is onze uitzending weer voorbij. Zo is het <lacht> voor goed voor. Nee, niet, niet voor goed. goed. Nee, nee. <lacht> niet voor goed voorbij. Nee, zeker niet. Mooie, mooie nieuwe single van uh, Yves Behrens. Het nummer uh, van Orsine geschreven door uh, voor, uh, André Haas senior. Dat, dat, dat hoor je trouwens duidelijk. Ja, dat hoor je heel duidelijk. Het is echt een prachtig nummer. Een mooie André Hazes nummer ja. voor Yves Berensen. Zijn nieuwe single. Nou, we draaien er nog eentje en dan het uh, gedicht van de dag. En die ene is van Meet Love Paradise by the Dashboard Lights. Life. will you take me away, will you make me away, do you love me, will you love me forever, do you need me, will you never leave me, will you make me so happy for the rest of my life, will you take me away, will you make me a wife, I gotta know around right now, before we go any further, do you love me, will you love me forever, let me sleep on. Januari uh, Jongstleden overleed hij. Uh, we hebben het over Meat En samen met uh, de zangeres Ellen Polly... Uh, bracht hij 1977 alweer deze single Paradise... bij de dashboard light uh, uit. Nou, het is kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de dag. Vandaag een heel mooi gedicht. Het gedicht Rob 53. Na 53 jaren in je leven, Rob maak jij eindelijk het testament op van je jeugd. Niet dat je geld of goed hebt weg te geven... maar voor muzikale jongen heb jij altijd al gedeugd. Maar je hebt nog wel wat mooie idealen. Goed doordacht. Hoewel ze erg kostbaar zijn. Wie dat wil financieren, Rob komt het geld wel halen.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 Jij komt nog eens op het muzikale pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen. Met andere woorden, hij heeft toch gelijk gehad. Verder niets. Er zijn alleen nog een paar dingen die Rob voor zich houdt... omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn zijn mooie CFM-herinneringen. Want die, die neemt hij mee zolang hij verder leeft. Muziek was Rob's eerste liefde. En het zal ook zijn laatste liefde zijn. Moderne muziek en muziek uit de jaren tachtig. Leven zonder muziek zou voor Rob ondenkbaar zijn. In een wereld vol crisis houdt muziek Rob op de been. De toog van Café 4 zou hij kunnen kopen... VSV landskampioen blijf jij maar hopen. De knobbeltjesbekers maken meer lawaai dan de muziek. En toen, in het begin, kost het biertje nog maar één piek. Goed gespoeld in helder water en goed getapt door de uitbater. Rob is gelukkig verankerd in Zandvoort. Soms woont hij thuis... In het café of hier. Rob heeft zijn leven zeker niet verkwanseld. Rob van harte. Kom op met dat bier. Nou Albert-Jan, ik ben nog lang niet jarig. Hè? Dat weet je, hè? dat weet je. Ga je nog wat leuks doen morgen? Ja, ja, ja, ja, ja. daarom zijn we er niet uh, morgen, <laughs> Albert Heel goed, Rob. Ja, want we gaan naar het café natuurlijk. Hè. Even uh, één, één biertje nemen. Ja, maar die, dat, die piek is voorbij, hoor. Het is iets duurder ja, hoor. Nou, ja, ik hoorde er al wat over. Nou, ik ben voorbereid. Oké, okay. <laughs> dankjewel je wel voor het uh, mooie gedicht Rob53. Tomorrow, hè. Music was my first love.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 The music of the past. The music of the past. The music of Hij hey, blijft mooi, hè? de single van uh, John Miles en uh, Music. Ja, we moeten nog even een plaat draaien, want uh, als het goed is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 Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, we denken bij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij bijna. Dat is de grootste straf Een week weer keihard werken Je telt de dagen af Na woensdag gaat het snel En schiet het lekker op Al heb je dan nog stiekem last Van een droge strot en Het is al afgesproken Op vrijdag gaan we weer Want dan begint het weekend En gaan we weer verkeer Niet zuren, homerondje Er wordt gewoon besteld Na ieder glas dan zingt het hele stel dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door de morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op wie, je leeft nog steeds op aarde, te dus zingen wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de haag kraaien, doen wij je dicht uit en zingen wij nog een keer laat. Is toch zeker niet de laatste. Want wij gaan door de vorige groep. Al is er in de hemel voor iedereen op die, Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je dier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag al kraait. John West en uh, Walter Cruz hadden hem even op de plank laten liggen. Want die denken, ja, als de kroeg niet open is... Dan heeft het ook geen zin om uh, deze plaat uit te brengen natuurlijk, uh, Fred. Nee. Nee, hè? maar goed. Uh, ze ik, ik, mooie... ik, ik weet wie er morgen als eerste zit. Ze hebben, ze, ze, ze hebben, ze hebben het mooie uh, uitgekozen inderdaad om hem uh, nu uit te brengen. John West en uh, Walter Cruz. En het is toch zeker niet de laatste. Nee, dat zal de eerste ook de, niet zijn. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Fred, je bent ja. er weer, straks om vijf uur. En uh, samen met een uh, aantal gasten, want ze, ze, ze hobbelen in inmiddels de studio binnen. Ja, we beginnen dadelijk uh, natuurlijk uh, het eerste uur met Ricardo Stienstra. Uh, die heeft een uh, nieuwe single uitgebracht. Mooier dan de mooiste. Nou, dan kun je wel nagaan waar het over gaat. Dat klinkt heel goed. <laughs> ik, zel, ja. ik schrijf het vast even op voor het gedicht. Mooier, ja, dan, mooier de dan de mooiste. Mooier dan de mooiste. En we gaan bellen met uh, Denans. En die heeft een nieuwe single uitgebracht, getiteld Ik voel me helemaal te gek vandaag. chique idee. Nou, die kun je morgen ook draaien. Ja, morgen ben ik er niet. Nee, <laughs> nee, maar. nee maar gewoon lekker te huis, oh, te gewoon thuis. Oh, gewoon thuis. Natuurlijk. Daar kan ik ook een plaat draaien. 53, is dat <laughs> je ja, zegt? Ja, ja, zoiets. <laughs> nee, dat komt in de kroeg wel goed hoor. Oké, okay. kom goed. En, uh, Twee uur gaan we eventjes bellen met uh, Jeffrey Stoppers. En uh, hebben wij bezoek van uh, Maurice Idema. En die heeft ook een uh, nieuwe single. Althans, een cover van. Uh, uh, ja, ik mis je van. Uh, hoe heet hier? Frans Duits. Oké. Okay. Ja. Dus uh, dat allemaal. En uh, natuurlijk een heleboel mooie muziek. En alles is te volgen van, uh, vanaf. Uh, ZFMartiesten.nl En daar kun je ook een plaat aanvragen. En daar kun je ook een verzoekje aanvragen. Of eventjes op de linkjes klikken van uh, ZFM Live. En dat soort dingen. En dan kun je ook uh, live uh, meeluisteren. Dus Entertainment for You. Gezellig, uh, Fred. Ja, ja, Fijn dat je er weer vandaag. bent. Nou, helemaal goed. En heel veel uh, plezier uh, zometeen bij, uh, bij Fred. Ja, wij, zijn er morgen morgen, niet, wij zijn er morgen niet. Albert-Jan. Nee. Nee. nee, want er is er een jarig. Hoera, hoera. <lacht> hoera? <lacht> Wat zeg je nou? <lacht> of hoer B? <ben> <lacht> hoe <ben ik? lacht> <Ja. lacht> ja. Nou ja, nee, inderdaad. Dus uh, morgen even non-stop tussen twee en vijf uur. En uh, volgende week dan zijn we er wel weer. En dan met Zandvoort op zaterdag. Zometeen heel veel plezier met Fred en zijn gasten. En uh, wij zeggen tot volgende week. Dag. Doei, doei. things in love of